9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Bij de kerncentrales van Fukushima hebben werknemers de opdracht gekregen. zich in veiligheid te brengen. De oproep werd gedaan na een nieuwe aardbeving in het noordoosten van Japan. Beheerder TEPCO zegt dat nog onduidelijk is wat de schade is. Er werken honderden mensen bij de kerncentrales van Fukushima. om de schade van de aardbeving en tsunami van 11 maart te herstellen.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 De laatste keer dat er in Wit-Rusland een aanslag werd gepleegd was in 2008. Toen vielen tijdens een concert in Minsk 50 gewonden. De politie van New York is op zoek naar een seriemoordenaar. Voor de negende keer in een paar maanden tijd... zijn menselijke resten gevonden op een strand op Long Island. De zoektocht begon met de verdwijning van een 24-jarige prostituee... die met een klant had afgesproken op het strand. Ze is nog steeds niet teruggevonden. Wel vond de politie sinds december de lichamen van vier prostituees in jute zakken en de afgelopen weken nog eens vier lichamen. Ze lagen allemaal binnen een afstand van vijf kilometer. Er zijn gisteren op Long Island nog meer resten gevonden... maar het staat nog niet vast dat dat menselijke resten zijn. Het weer veel bewolking en in het hele land kan wat buiige regen vallen. Vanmiddag zon en stapelwolken die lokaal uitgroeien tot een bui. Bij een stevige noordwestenwind worden 10 graden op de Wadden... en 13 graden in Limburg. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog steeds druk op de weg, zeker voor dit tijdstip. Ik noem bij enkele files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 12 kilometer. A15 Nijmegen richting Golkum tussen Ochten en Waldenooyen 10 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Hendrik Ido Ambacht en de Van Briendenoordbrug 8 kilometer na een ongeluk. De twee rijstroken zijn daar dicht.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 Kijk hoe we samen de strijd aan kunnen gaan op alzheimernederland.nl. Jan Kramer dankt zijn roem en imago van rebel aan zijn bestseller Ik Jan Kramer. Het schrijversicoon van de jaren 60 is ook een gedreven en hardwerkende kunstenaar. Drie jaar lang werkte regisseur Peter Scholte aan een portret over Kramer. Je ziet het vanavond in Avro Close-up om 11 uur op Nederland 2.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 Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Kritische PVV-aanhang heeft zich verenigd in de VVPVV. Daar hoort u zo meer over en hoort u ook waar dat voor straat. Eerst maar eens naar de pensioenen. De kosten die pensioenfondsen maken om ons pensioengeld te beleggen... die zijn veel hoger dan wat de fondsen tot nu toe hebben aangegeven. Door die onzichtbare kosten sparen deelnemers uiteindelijk minder pensioen blijkt het onderzoek van de AFM, Autoriteit Financiële Markten, de waakhond. Gerard Riemen is van de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen. Meneer Riemen, goedemorgen. Heen goedemorgen. Waarom wordt er niet precies verteld wat de kosten zijn? En hoe hoog die kosten zijn? Nou, uh, dat gebeurt waar pensioenfondsen het weten, gebeurt het wel. Waar de AFM hierop duidt, is dat het beheren van het geweld... Dat geld, dat gebeurt door vermogensbeheerders. Uh, en die brengen soms kosten in rekening die heel zichtbaar zijn. Nou, dan kan je dat doorvertellen. Maar soms zeggen die vermogensbeheerders alleen dit is wat het opgeleverd heeft. En dan hebben ze daar de kosten al van afgetrokken. Dat heet het netto rendement. En dan weet je niet wat de omvang is van de kosten die ze ervan afgetrokken hebben. Hmm. Meneer Riemers, schuift u nou de verantwoordelijkheid af naar de beheerders? Nee hoor, ik schuif niet die verantwoordelijkheid af. Ik zeg nu even hoe het loopt. Uh, en daar lopen wij als pensioenfondsen tegen aan. Uh, en als pensioenfondsen wil je weten of je waar krijgt voor je geld. En dat ja. betekent dat wij al enige tijd bezig zijn om uh, met die vermogensbeheerders zover te krijgen... dat we dus inzicht krijgen in... Uh, luister eens eventjes, welke kosten brengen jullie in rekening? Uh -huh. uh, en wat levert het op? Oké, okay, dus u heeft wel geprobeerd om bij de vermogensbeheerders... daar duidelijkheid over te krijgen, maar dat lukt ja. tot nu toe niet. Nou, het is ook zo dat een groot pensioenfonds... Hè, die heeft meer uh, kracht om dat als het ware af te dwingen... dan een klein pensioenfonds. Dus uh, het is iets wat, uh, waar we met z'n allen in de samenleving last van hebben... dat kostentransparantie niet door iedereen... Uh, even makkelijk naar voren wordt gebracht. Uh, en wat wij proberen is met, uh, met wat meer uh, power richting die vermogensbeheerders uh, dit boven water te krijgen. Ja, maar meneer Riemen, begrijpen wij het nou goed dat die vermogensbeheerders met een redelijk rendement aankwamen en dat de pensioenfondsen dan verder wel dachten nou, dan zit het wel goed, dan zal het wel met die kosten? Uh... Dat, dat, dat, dat is inderdaad als een vermogensbeheerder een mooi rendement oplevert. dan is de neiging om te vragen: van ja, hoeveel heeft dat nou gekost? Uh, is niet zo groot. Nee. Uh, en dat betekent dus ook dat wij als sector. Uh, natuurlijk uh, zo'n twee jaar geleden wel zeker wel degelijk wakker zijn geschud. En dus nu ook aan het harder aan het drukken zijn. Overigens moet, staat er wel, moet ik wel bij zeggen dat dat dus niet betekent dat die kosten die nu gemaakt worden. Uh, weggegooid geld is. Dus het ja. Tegenover die kosten kan zeer wel maar... uh, een goed rendement staan. Ja, maar dat weet u niet, want ze nee, geven die kosten klopt. niet door. Nee, dat klopt. En dat is wat je boven water wil krijgen. Je moet boven water krijgen van uh, heb je een goede prijs kwaliteitverhouding Dus het gaat niet zozeer om de prijs die je betaalt, als wel wat heb je ervoor teruggekregen. Ja. Dan roept AFM op om uh, fondsen samen te laten werken, of in ieder geval zelfs al samen te laten gaan. Hè. Er zijn toch nog een groot aantal kleintjes. Want dan zou je flink kosten kunnen besparen. Ziet u dat ook zo? Nee, ik vind dat hier de AFM uh, echt door, uh, doorschiet. Uh, op de eerste plaats moeten ze realiseren... veel uh, van die kleine pensioenfondsen die bestaan bewust. Uh, en die zijn er niet zomaar. Dat is omdat de deelnemers en de werkgever hebben gezegd... wij willen graag dat fonds hebben. Die hebben ook geen alternatief. Uh, die kunnen zich niet zomaar aansluiten bij een bedrijfstelijke pensioenfonds. En wat de AFM nu zegt... van: nou. Het kost best wel wat. Hef u het zelf nou maar op. En wat is dan het alternatief dat men naar een verzekeraar zou moeten gaan? Nou, dan zijn ze sowieso slechter. Uh, aan... Ja, daar is het ook nog niet goed geregeld. Dat blijkt, nee. ook, blijkt ook uit dat onderzoek. Nou, in ieder geval, ja. u, u gaat erop letten op die kosten. En dat zou dan uiteindelijk in ons voordeel zijn. Dan zouden toch met minder kosten de pensioenen uiteindelijk wat hoger kunnen uitvallen. Meneer Riemen, hartelijk dank voor uw uitleg. Oké. Okay. Goedemorgen. It's... Dan naar die VV, PVV. Waar staat dat nou voor? Vandaag hebben kritische PVV'ers die bijvoorbeeld het democratische gehalte van de partij willen vergroten. Een vereniging opgericht. En daar staan die letters ook voor. De vereniging voor de PVV. En wij hebben contact met de woordvoerder van deze nieuwe vereniging, Geert Tomlo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is waar de letters voor staan? Een vereniging voor de PVV? Ja, dat klopt, ja. Het is een vereniging die uh, hoopt de PVV te ondersteunen in hun weg naar de democratie. Oké, okay, ja, maar het woord voor betekent, impliceert dat het um, bedoeld Politiek. is om de PVV beter te maken. Het, is, het doel is, het streven is om uh, de PVV uh, te helpen om uh, wat professioneler, wat democratischer, wat opener te worden dan dat het nu is. Want zoals het nu is, meneer Domlo, vindt u het niet goed? Nou, wij merken dus, zelf ben ik ook een zeg maar, ex-PVV'er, als oud kandidaat Kamerlid. En uh, veel mensen komen naar me toe en die zeggen dan, Geert, joh, die, die partij is allemaal leuk en aardig, maar we kunnen niet lid worden. Uh, als we een brief sturen, dan krijgen we geen antwoord. Als we bellen, dan wordt niet teruggebeld. En uh, hoe Bakker, de initiatiefnemer, heeft op een gegeven moment gedacht, Het laat ik dat nou eens een keer uh, proberen samen te bundelen, die, uh, die, uh, die wensen en emoties. En vandaar deze vereniging. Uh, ja, het is natuurlijk heel spannend uh, wat het resultaat gaat worden. We hebben sinds uh, vanochtend zeven uur hebben een site waar mensen uh, zich kunnen aanmelden. Ze kunnen lid worden van ons. En natuurlijk als 10 als mensen zich aanmelden, dan is dat, een, uh, is dat een dunne score aan de ene kant. En dan zegt het ook iets over de behoefte eraan. Maar wij denken dat, dat uh, heel veel mensen best uh, meer toegang tot de PVV zouden willen. Nou lees ik ergens dat de voorzitter Onge um, heeft gekeken naar de opstanden op het Tagierplein... Ja. En toen dachten wij maken ons eigen Tagierplein, een plein. Maar dan een virtueel wordt, er dus, wordt er dus een vergelijking getrokken tussen de dictator Mubarak en Geert Wilders. Nee, hij, hij, hij, hij bedoelt meer de, de, de puurheid van de emotie dat een volk uh, een democratie verlangt. Uh, okay. uh, kijk, steeds meer hebben burgers het gevoel van uh, wij tellen niet mee. U dus hebt net het onderwerp gehad over, over pensioenen en noemen op. Er is veel onzekerheid in de samenleving op allerlei gebieden. En wij willen graag natuurlijk politieke vertegenwoordigers hebben... die, die wel uh, ook uh, luisteren naar wat het volk wil. En de PVV heeft natuurlijk fantastische resultaten nu toe geboekt... maar daarnaast, uh, denk juist nu is er ook een mooie tijdstip aangebroken om de zaak gewoon te professionaliseren en wat meer open te gooien. Want het is allemaal zo besloten en zo, zo achter de, de deuren van de Tweede Kamer. Ja. Nou bent u, meneer Tomlou, uiteindelijk niet in de Tweede Kamer gekomen. U staat wel in een klasje, stond op lijsten. Ook de voorzitter van die VVPVV, Oege Bakker, stond ja. eerder op de lijst voor de Provinciale Staten. Is dit niet ergens een initiatief om Geert Wilders terug te pakken? Hoe kan ik het heel snel terugpakken op deze manier? Nou, ik ja, het goed ik vraag... nou ja, omdat hij daar niks voor voelt. Hij wil hier niet aan. Nee, dat begrijp ik. Maar uh, dat is juist het leuke van, van, een, van een, een politieke partij en een democratie. Dat is het. Dat is, daar moet een balans in zitten. En als op een gegeven moment blijkt door onze vereniging dat er een hele grote groep mensen is die dat wel wensen... Dan zou Geert Wil dus de domste politicus in Nederland zijn als hij daar niet naar luistert. Zo simpel is het. Wij geven hem een signaal. We geven hem een mogelijkheid. We geven hem uh, een, een, een wens van, van, uh, van verontruste PVV'ers. Van joh, doe daar wat aan. En als hij dat naast zich neerlegt, dan is dat heel simpel. Dan wordt dat een keer vertaald in een, in een uh, verkiezingsuitslag. Ja, nou dan moet ik denken aan Hierop Brinkman, PVV kamer Die heeft het al geprobeerd, hè? Uh, geprobeerd meer openheid in de partij te krijgen. Die kregen deksel ja, op zijn neus. Ja, nee, en dat is ook een, een fantastisch streven van Hero Brinkman geweest. En het heeft zich ook vertaald. Maar niet geholpen? In, in, nou, hoezo is dat over? De politiek is toch een, is toch een levend mechanisme? Dat, we we praten over een jaar geleden. U zet het werk van meneer Brinkman voort, zo moeten we het een beetje zien. Wij ondersteunen hem van harte. Oké. Okay. Geert Tomlo, dank dat u ons even uh, wilde uitleggen waar de VVPV voor staat. Dank u wel. 13 minuten over 9, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Wie komt er niet voor theedoeken, schrijfblokken, ondergoed... Gezellige mandjes, ondergoed. leuke lamp, ondergoed, soms ook de HEMA. Het bedrijf heeft zojuist resultaten bekendgemaakt over het afgelopen jaar. De omzet groeide met 3%, maar het bedrijf leed wel een fors verlies. 18 miljoen euro, en dat is net als het jaar daarvoor. Directievoorzitter van de winkelketen, Ronald van Zetten, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u tevreden of teleurgesteld? Ik ben zeer tevreden. Het is een superjaar geweest. We hebben fantastische resultaten gehad in een hele moeilijke markt. Dus ik ben een zeer tevreden CEO. Maar het was niet beter dan vorig jaar? Of eer nou, vorig jaar? Of niet... vorig jaar daarvoor? Nou, ik zou dat niet willen zeggen. Hey, wij uh, kunnen rapporteren in ieder geval dat onze winst weer is toegenomen. Waar u aan refereert, en dat heb ik natuurlijk heel vaak al uitgelegd... is het resultaat na aftrek van de rente op de aandeelhouderslening, die wij niet betalen... Maar die wordt bijgeschreven bij de aandeelhouders SOM. En als je dus kijkt naar het operationele resultaat... dan is dat weer uh, toegenomen met 11 En dat is uh, het hoogste bedrag wat we ooit verhaald hebben. Ja, maar u leidt wel nog steeds verlies. Uh, ik heb u dat uitgelegd en u bent van de economische redactie... dus u weet dat dat niet een echt verlies is. Ja, maar dat dat zo gaat dat dan. dan hè? Is op papier. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u dat, graag, dat bedrag wel van 18 miljoen... wel wat kleiner zou willen zien worden. Nou, dat maakt het maakt ons niet uit, zolang als wij het operationeel resultaat uh, kunnen laten groeien. We kunnen nieuwe winkels neerzetten. We hebben meer geïnvesteerd dan ooit. Dus ik denk dat u ook, net als ik, uh, ontzettend trots bent dat wij als bedrijf in een hele moeilijke markt dat heel goed gedaan hebben. Ja, meneer Van Zetten, komen er meer klanten dan in de winkels? Ja, er zijn meer klanten. In ons marktmedeel is bijna in alle groepen toegenomen. Maar dan verko de verkoop van non-foods, dat zijn dus die theedoeken en die schrijfblokken, is teruggelopen. Hoe kan dat? Ja, nou ja, dat is in de markt is dat uh, teruggelopen, daar heeft u helemaal gelijk in. Alleen bij ons is het niet teruggelopen. Dat betekent dus dat wij in alle groepen eigenlijk marktendeel gewonnen hebben. ja, u creëert steeds uw eigen voordeel, hè, meneer Van Zetter? <laughs> ja, ik, ik neem aan dat u er ook heel blij, blij mee bent. En het is natuurlijk <laughs> fantastisch uh, dat wij ook in, uh, in het buitenland nu verder kunnen doorgroeien. Nou ja. En uh, ja, dat is natuurlijk heel mooi. En hoe gaat u de strijd aan met uw concurrentie, zoals bijvoorbeeld uh, Ikea of De Zeeman in een wat lager segment? Nou ja, wij hebben, zoals u in onze winkels ziet, we hebben ontzettend veel prijzen verlaagd. Uh, dat past in deze tijd. En je kan nu bij ons ontbijten voor een euro, je kan uh, wasmiddel kopen voor twee euro, et cetera. Maar dan wordt het een reclamespot. Uh, wij hebben gewoon de prijzen verlaagd en daarmee kunnen we de concurrentie goed aan. Tegelijkertijd hebben we de kwaliteit op niveau weten te houden. En door onze uh, voortdurende groei van de afgelopen vier jaar hebben we bijna 200 winkels geopend kunnen we door het grote inkoopvolume ook de prijzen uh, steeds verder omlaag brengen... en de kwaliteit ook niet volhouden. Meneer nou, Van Zetten, we snappen ook best wel dat u positief uh, bent en wilt zijn... want uh, de, de HEMA staat in de verkoop. Hoe staat het daarmee? Ik heb geen idee. Dat u is, weet het niet? Uh, dat, nee, dat speelt zich helemaal af op het gebied van, uh, van Lion. Dat is ons aandeelhouder. En uh, wij bemoeien ons daar eigenlijk uh, niet mee. Nou, u wordt vast wel op de hoogte gehouden. Als er iets gebeurt waar ik, uh, wat ik zou moeten weten, dan gaan ze het me zeker vertellen. Oké, okay, dus er is nog niets gebeurd, meneer Van Zetten? Niet wat ik zou moeten weten, nee. Nou, uh, dank dat u ons even te woord wilde staan. Heel graag gedaan. Zo dadelijk, dan hebben we het over de tandarts. Met die man of vrouw moet je binnenkort onderhandelen over de prijs van je vulling. Word je daar als patiënt nou beter van of niet? Hoort u zo dadelijk. Is de verkeersinformatie? Het werd toch nog druk, mede door de regen, Edwin de Hart. Uh, ja, dat klopt. De regen heeft het hier... Ik... Ik heb niet zoveel regen over Nederland gezien op de kaart, nou, maar... We werden getwitterd dat het af en toe toch best ging. Ja, af en toe. Ja. Enfin, de langste file op dit moment staat op de A10-ring Amsterdam... Koenplein richting de Nieuwe Meer tussen Afrit Volendam en de Rij 12 kilometer, dat is best lang. Uh, nog een andere lange file op de A16 Breda, Rotterdam... bij de Van Ootbrug 8 kilometer door ongeluk. De weg daar is weer vrij. En ik heb een melding van de treinen, want door een stroomstoring... rijden er geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn... en Arnhem en Utrecht. Reizigers daar hebben...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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan maar eens even naar Duitsland. Straks rond uh, half elf land. Koningin Beatrix namelijk samen met prins Willem-Alexander... en prinses Maxima in Berlijn. Ze brengen deze week op uitnodiging van de Duitse president Wolf... een staatsbezoek aan het land. Het 49e alweer trouwens voor koningin ja. Beatrix aan een bevriende natie. Menno Reemeijer is al uh, in Berlijn, gisteren al heen gevlogen. Menno, het 49e bezoek... Um, in de 31 jaar dat ze koningin is. Maar in ja. Duitsland is ze al vele malen vaker geweest, toch? Ja, ja. is wel bijzonder trouwens hoor. Normaal gesproken gaat een, een staatshoofd in haar regeringsperiode één keer naar een, een land. Nou, zijn er zijn een paar landen waar de koningin, eh, koningin Beatrix vaker eh, komt. En dat is bijvoorbeeld Duitsland, tweede keer officieel staatsbezoek. Maar veel Duitsers hier zeggen: nou, het is eigenlijk de derde keer. Eer, eerste keer was in 1982, de tweede keer rekenen ze dan mee, was in 1991. Het um, was natuurlijk een heel ander land. 82 was nog West-Duitsland. 91 was vlak na de val van de muur, na, vlak na de hereniging. En toen was het eerste staatshoofd dat hier, uh, hier op bezoek kwam. Um, het buitenlandse staatshoofd. Nou, dat, dat merk je dan ook wel weer terug. wordt veel teruggegrepen op, op die tijd, op dat bezoek. Want dat, dat ja, heeft toen wel indruk gemaakt. Waarom, uh, Menno, waarom is de koningin uh, zo geliefd? Waarom is ze zo geliefd? Eh, nou, we hebben natuurlijk een warme band met, eh, met de Duitsers. De, van Oranje-Nassau komen uit Duitsland. Eh, vergeet niet de prins gemalen, de laatste drie, eh, Klaus, Bernard en ook Hendrik van, eh, van Willemina, komen hier vandaan. Dus eh, wat dat betreft is er een warme band. Aan de andere kant moet je ook zeggen: Duitsers zijn gewoon gek op royals, Marcel. Ja. Eh, ja ze zijn zelf een republiek, maar eh, nemen nemen monarchie en, en, prachtige, en prachtige smakelijke verhalen natuurlijk. Dus daar zijn ze nog steeds gek op. Ze hebben uit de historie eh, voor 1918. Stieren tieren, ook van de prinsendommen. Uh, dus ze hebben wel wat met royalties. Nou, dan zal er ook wel heel veel mediabelangstelling zijn. Oh, oh, oh ja, 120 journalisten, uh, Lara. Oh, dat is ongehoord veel. Dat, dat maak je bijna niet mee. Uh, heel veel Duitse pers. Je merkt het ook uh, uh, hier voor het bezoek. wordt al veel overgeschreven uh, in, in de voorbeschouwende zin. Uh, maar ja, heel veel uh, uh, uh, mediabelangstelling. En wat ook opvallend is, wil ik toch nog even meenemen. Maxima wordt straks in mei 40. Zenden wij natuurlijk in Nederland een mooie documentaire uit bij de NOS eh, over de prinses. Is ook aangekocht door de Duitsers, dus is in diezelfde week ook hier te zien. Maar het geeft maar een beetje aan hoe gek ze toch wel op uh, royals zijn. En, en die van ons, moet je dan ook wel zeggen, in het bijzonder. Nou, staatsbezoek staat ook uh, in het teken van economische belangen, hè, zware delegatie mee. Uiteraard. Maar wat wil Hare Majesteit nou graag van Duitsland weten anno 2011? Ja, het, t -t Twee thema's eigenlijk. Economische verhaal, dat begint vanmiddag eigenlijk al een beetje. Dan komen de, de CEO's, dan hebben we het echt over grote mannen van Philips, Unilever, Axo, noem het op, die hun, uh, hun Duitse collega's vind je een hele programma terug, die economische samenwerking. We zijn ook een belangrijke partner natuurlijk voor, voor Duitsland. We, we zijn de belangrijkste exportpartner voor Duitsland. Het is onze belangrijkste import. 132 miljard gaat er even tussen onze landen uh, om per jaar. Dus dat zijn nogal cijfers. Maar er is nog een ander thema. En dat is dat de koningin, en dan kom je toch weer terug op 20 jaar geleden, wil zien hoe het 20 jaar later is met het Verenigde Duitsland. Hoe het ervoor staat. En daarom heeft ze ook bijvoorbeeld een ontmoeting met de generatie 90. Jongeren die na de val van de muur zijn geboren. Nou, koningin dus. Op staatsbezoek zo dadelijk komt ze aan in Berlijn... met prins Willem alexander en prinses Maxima. Menno Rema gaat dat volgen en doet de komende dagen verslag. Tien minuten voor half tien... luistert het naar het NOS Radio 1-journaal. De tandarts, ja, daar gaan we, die zelf bepaalt... hoeveel geld een nieuwe vulling moet kosten of uh, een beugel. Als het aan minister Schippers van Volksgezondheid ligt... wordt dat de nieuwe werkwijze vanaf uh, 1 januari. Door onderlinge concurrentie is dan de bedoeling... dat de kwaliteit van de tandartszorg verbetert en de prijs daalt. Klinkt allemaal heel goed, maar de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie... is daar nog niet van overtuigd. Daarom gaan we praten met deze federatie en wel met Nicole Veldhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. U klinkt heel ver weg... Hopelijk nu wat dichterbij. Nee, dit, dit klinkt niet goed. Nu wel? Ja, volgens mij, ja nu, nu bent u er wel. Goed zo. Het, uh, we hebben het goede knopje volgens mij gevonden. Uh, Nicole Veldhuis van de Nederlandse Patiëntenfederatie. Waar bent u precies bang voor? U, u denkt dat de, de prijs niet zal dalen waarschijnlijk. Nou, Wij uh, willen graag eerst een tweejarig experiment met die vrije prijzen. Want in dat tweejarig experiment willen wij kijken... of het voor de patiënt duidelijker wordt wat de kwaliteit is van tandartsen... Het is natuurlijk de bedoeling dat we straks gaan kiezen dan voor de beste tandarts. Zodat die tandarts elkaar gaan ook uh, concurreren op kwaliteit. Dan is het natuurlijk wel zaak dat je, dat je als patiënt weet wat die kwaliteit is. En hoe goed jouw tandarts is. Mm -hmm. En nu vinden we eigenlijk, daar heb je eigenlijk geen zicht op. Nee, dus, dus dat, dat echt... moet dan wel mee veranderen, zegt u. Nou, dat je moet inderdaad als patiënt straks kunnen zien hoe goed is mijn tandarts. Die tandarts moet dat zichtbaar maken. En die moet ook zichtbaar maken wat de prijzen zijn die hij voor zijn behandelingen vraagt. Mm -hmm. Dus maar op, wij, maar op wij, zich bent u niet tegen het principe van, dat, van die concurrentie? Het concurrentieprincipe kan best werken... als je als patiënt goed inzicht hebt in de kwaliteit... en in de prijzen die die tandarts vragen... En we willen ook zien in het tweejarige experiment... wat uh, het effect is in de gebieden waar de tandartsen uh, wat schaarser uh, zijn. Ja, precies. Want ook tandarts tandartsen vragen wat hij wil. Want de patiënten komen toch wel. Ja, precies. Hè, misschien ook niet, maar misschien wel. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En daarom vinden wij, laten we twee jaar aankijken wat er gebeurt... met die prijs in de gebieden waar de tandartsen schaars zijn. Met de informatie voor patiënten over de kwaliteit van de tandartsen. En over de prijzen die ze vragen. En dan kunnen we beslissen of dit uh, goed is om in te voeren. Is dat niet heel moeilijk aan te geven? Iets over de kwaliteit van de tandartsen. De ene doet misschien wat meer pijn, maar werkt wel sneller. Bij mij doen ze trouwens allemaal pijn. Nou, de... En werken nooit ja. snel genoeg. Maar goed, het uh, lijkt me lastig om daar een soort keurmerk op te plakken. Nou, we hebben, hebben samen ook met uh, NMT, de Koepen van tandartsen, hebben wij uh, criteria opgesteld... Uh, waar je de kwaliteit op kunt beoordelen van Tandarts. Alleen, die zijn nu dus nog niet echt voor de patiënten uh, toegankelijk. Nee. Dus wat hebben we nu gedaan? We hebben een checklist gemaakt van tien van de belangrijkste punten, of van tien uh, van die punten. Uh, en uh, die hebben wij op onze site gezet, consument en de zorg... .nl/mondzorg en als je die 10 punten langs gaat uh, dan heb je een aardig beeld van wat de kwaliteit is van uh, je tandarts. En uh, hoe meer vinkjes je hebt, dus uh, hè, uh, uh, informeert hij je goed over wie je behandelt. Uh, geeft hij van tevoren aan voor een vervolgbehandeling wat hij gaat kosten. Uh, pakken ze in jouw bijzijn schone handschoenen en een schoon bekertje. Hm. Dat zijn allemaal dingen waaraan je enigszins wel kunt zien wat de kwaliteit is van je uh, tandarts. En ook natuurlijk uh, of je uh, een uh, goede behandeling uh, hebt. En uh, zo wordt al iets inzichtelijker wat die kwaliteit is. Dus dat is uh, al. He, als je nu alvast ja. wil weten, is mijn tandarts goed, dan kun je alvast op onze site kijken. Nico Veldhuis van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. Hartelijk dank voor uit. Dan. Goedemorgen. Dag. Wij gaan deze ochtend op haar weer eventjes naar Alfa aan de Rijn. Want het winkelcentrum, waar het uh, grote drama van afgelopen zaterdag plaatsvond, de Ridderhof, gaat vandaag weer open. Zaterdag werden daar zes mensen doodgeschoten. De verslaggever Theo voor is bij het winkelcentrum. Rob grotenhuis, we kijken even door uw. Uh, ja. Café, mag ik zeggen. Ja, U noemt het anders. Lunch, lunchroom restaurant. Ja. We kijken even het winkelcentrum in. Ik zie dat de C1000 uh, al open is in nee. ieder geval. Voor, ja. voor werklui in ja. ieder geval. Hè? Ja. Voor, de, voor de mensen die in de winkel werken. Ik zag aan de achterkant van uw zaak dat de bakkers bevoorraad worden. Ja. Heeft u enig idee hoeveel mensen vandaag hun winkel openen hier? Uh, waarschijnlijk tussen de 90 en 95 procent van de winkels gaat gewoon open op, uh, op vandaag. Maar op het tijdstip 10 uur weten we niet 100 procent. Want er zijn ook winkels die dus met bevoorrading problemen hadden. Dat ze niet op tijd geleverd kregen. Bijvoorbeeld een vers vis, viswinkel. Ja, die moet nog zijn eigen spullen allemaal vervangen. Want die hebben natuurlijk dagen daar gelegen. Dus, uh, ja, maar we hopen dat uh, tussen de 90 en 95 procent open gaat. Hoe is het voor u? Uh, ja, zeer emotioneel hè. Het is een beetje raar gewaarwording als je hier iedere keer binnenkomt. Nou ben ik de afgelopen dagen ook wel continu geweest. Ook tijdens het onderzoek hebben ze mij regelmatig gebeld omdat, we, omdat ik sleutelhouder ben. Dus dan uh, moest ik sommige deuren open doen of verlichtingen aandoen en uh, mensen begeleiden voor de winkels uh, waar geen sleutels van waren of deuren die op slot zaten waar de technische rechercheer naar binnen moest. Ja en dan uh, zie je natuurlijk, je ziet iedere keer verbetering omdat het weer een beetje opknapt, het wordt weer schoongemaakt, het glas wordt weggehaald. Maar nu is het ja. Dat het even zwaar toen net de deur voordeur die OPD Dat is een rare situatie. Ja? Ja, ja zeker. Ja, ik denk dat, dat mensen dat wel even dat gevoel hebben om even hier binnen te komen. En dan de eerste, het eerste moment als je hier binnenkomt, dat je even een, ja, even een heel klein emotioneel momentje hebt in jezelf. En dat, uh, ja, dat is... Uh, nou, dat, ik denk dat dat iedereen op zijn eigen manier moet verwerken, maar daar komen we wel overheen, hoor. Er komt er een soort herdenkingsplek, begreep ik ja, ja, er komt op het Middenplein komt een plaats om wat bloemen neer te leggen en om uh, een boek te tekenen, een boek. Heeft je nou het idee dat het druk gaat worden? Of hoe moet je dat nou inschatten vandaag? Ik denk met de pers heel erg. En de mensen zelf hier uit de buurt? Ik hoop het wel. Ja, dat ze gewoon weer komen winkelen? Ja, ik heb op, gisteren bij Paul, Paul en Witteman gezeten. En uh, wij waren daar uh, klaar. We zaten in de taxi terug naar Alphen. Uh, en op Twitter werd zo ontzettend veel getwitterd. We blijven gewoon lekker naar de Ridderhof toe gaan En kom met z'n allen naar de Ridderhof boodschappen doen. Want dat verdienen de... Nabestaanden, maar ook de ondernemers. En zeker Margriet Haar, die uh, haar leven heeft gegeven voor het winkelcentrum. Zo dadelijk, over een half uurtje, gaat de Ridderhof in Alphen aan de Rijn weer open. Om tien uur dus. Bijna half tien. Veel ouders denken dat hun kinderen het beste naar een kleine basisschool kan gaan. Maar nu blijkt uit onderzoek van de onderzijdsinspectie... dat die kleine basisscholen vaak zwakker. En soms zelfs veel zwakker zijn dan basisscholen met meer dan honderd leerlingen. Hoofdinspecteur primair onderwijs Leon Henkes, goedemorgen. Goedemorgen. Wat markeert er dan aan die hele kleintjes? Nou, als een school zwak of zeer zwak is, dan betekent het dat de resultaten die leerlingen daar halen achterblijven van wat je zou verwachten. En soms is ook het onderwijsproces van onvoldoende kwaliteit. En in dat laatste geval, dus als resultaten en onderwijsproces onvoldoende zijn, noemen we het een zeer zwakke school. Hoe komt dat dan? Iedereen heeft toch hetzelfde pakket? Uh, nou, er zijn verschillende redenen voor, uh, voor aan te geven hoe dat komt. Op de eerste plaats is het zo dat de kleinere scholen hebben natuurlijk combinatieklassen. Daar zitten dus leerlingen met heel, van heel verschillende leeftijden in een groep. En het blijkt dat het lesgeven aan die groep toch ingewikkelder uh, is. En dat dat vaak niet opweegt tegen het feit dat de groepen kleiner zijn. Oké, okay, want ja, je zou juist zeggen, uh, kleine school, kleine groepen, dus veel aandacht. Maar die aandacht is te verdeeld misschien wel, zegt u. Ja, we zien in Nederland dat het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen... dat dat een van de punten is waar het Nederlandse onderwijs het zwakst in is. En dat komt natuurlijk ook op kleine scholen naar voren. Maar ik wil overigens niet zeggen dat alle kleine scholen zwak of zeer zwak zijn. Ruim 80% van de scholen laat voldoende kwaliteit zien. Ja, precies. Maar u heeft gewoon weer uitgevonden dat het vaker gebeurt bij kleine scholen... dat het resultaat en het onderwijsproces niet goed zijn. Dat klopt. Maar kijkt u dan alleen naar de resultaten uiteindelijk van de leerlingen? Want je hebt natuurlijk ook nog zoiets met uh, aandacht, dus sfeer op zo'n kleine school. Dat, dat rekent u niet mee? Jawel, wij kijken naar de resultaten en naar de kwaliteit van het proces. En kwaliteit Aha, van het dat proces. bedoelt u gaat, met kwaliteit van het proces? Ja. Dan gaat het om de kwaliteit van de lesgeven, het lesgeven. Het gaat de kwaliteit van de zorg die leerlingen die extra aandacht nodig hebben krijgen... Het gaat om het onderwijsaanbod. Uh, krijgen de, de leerlingen wel de, de boekjes tot en met groep 8 aangeboden? Dat zijn allemaal elementen waar wij naar kijken. Nou, dan kunnen ze allemaal wel fuseren. Uh, in, wij geven aan in ons onderwijsverslag dat volgende week verschijnt... dat er in een groot aantal van de, van de dorpen... Uh, meerdere kleine scholen dicht bij elkaar uh, liggen. En in die gevallen zou fuseren of in ieder geval samenwerken... mogelijk een optie kunnen zijn. Ja, Moet je alleen wat verder fietsen, maar dat is dan maar zo. Nou, als het in het dorp zelf is, dan hoeft dat niet eens. Maar nee. soms moet je inderdaad verder fietsen, dat klopt. Okay. Leon Henkers, dank u wel. Graag gedaan. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Morgenochtend zijn we er weer. Lara en ik, zes uur. Precies, nu gaat de KRO verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Mark Stakenburg. Goedemorgen, zometeen bij ons. Politiebond ACP maakt zich grote zorgen... over het toenemend aantal illegale wapens in Nederland. Want de kennis bij de politie over illegale wapenimport... die is vrijwel verdwenen. Het CBS dat presenteert de nieuwste woningbouwcijfers bij ons. En die verwachtingen die zijn niet zo positief. En ook een Nederlandse Rode Kruis hulpverlener is net terug uit het rampgebied in Japan. En zij vertelt over haar ervaringen. Zometeen in Caro. Goedemorgen Nederland, na het nieuwsbulletin van half tien. Met Dorald Megens. Ja, maar uh, die hebben we nog niet. Nee, ik dacht dat is die. <lacht> Zullen ja, een hele lange sprint, hoor ik. Is die onderweg naar zijn... Uh... Dus als het goed is, krijgen wij zo thumbs up. Ja, daar is die, wat meegens voor ja. het uh, nieuws van half tien. Radio 1, het NOS-journaal. Je naar de pingel, hè? Ja. Personeel van de kerncentrale Fukushima in Japan heeft het advies gekregen zich in veiligheid te brengen. Dat gebeurde na een nieuwe beving in het noordoosten van het land. Of die beving veel schade heeft veroorzaakt, dat is nog niet duidelijk. Basisscholen met weinig leerlingen doen het vaak slechter... dan scholen met veel kinderen, zegt de onderwijsinspectie. Kleine scholen zetten vaak meer groepen leerlingen bij elkaar. De leraar kan er vaak geen maatwerk leveren. Daarom pleit de inspectie nu voor fusies tussen kleine scholen. En de openbare aanklager in Wit-Rusland zegt... dat de explosie gisteren in Minsk een aanslag was. Tijdens de avondspits ontplofte een bom... op een van de drukste metrostations van Minsk. Zeker elf mensen kwamen om het leven... En ruim 100 mensen raakten gewond. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1 KRO Goedemorgen Nederland, Mark Stakenburg. De jongste woningbouwcijfers laten een historisch dieptepunt zien. Illegale wapens in Nederland nemen fors toe. De politiebond maakt zich ernstige zorgen. Nederlandse hulpverlener net terug uit het rampgebied in Japan. En ook het ochtendhumeur van Tonkals. Het is twee minuten over half tien geweest. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Thijs Boelens is in Noordwijk. 50 jaar ruimtevaart vandaag. Wat heeft het ons gebracht? Wat is de toekomst en wanneer kunnen we zelf op vakantie in de ruimte? Reacties en vragen u kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Zojuist heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek... de woningbouwcijfers bekendgemaakt over het jaar 2010. En het ziet er niet goed uit. Het lijkt op een historisch dieptepunt. Goedemorgen, Michiel Vergeer, hoofdeconoom van het CBS. Uh, goedemorgen. Hoeveel woningen zijn er in 2010 opgeleverd? Er zijn 56.000 nieuwe woningen eh, opgeleverd. En dat eh, waren het jaar daarvoor in 2009, waren er nog 83.000. Dus een daling met 32 procent. En die 56.000 nieuwe woningen eh, is het laagste aantal sinds 1952. Dus het laagste aantal in bijna 60 jaar. Een echt dieptepunt dus. Uh, ja, wat zijn de tendensen als we kijken naar de afgelopen jaren? Zien we dan toch een, een, een lichtpuntje of, of is het nu echt alleen maar naar beneden? Nee, het is duidelijk dat het op het ogenblik nog helemaal malaise is op de woningmarkt. En we zien dat bij de opgeleverde woningen de daling het grootst was bij de koopwoningen. Er waren 40% minder nieuwe koopwoningen die opgeleverd werden. Maar ook in de huursector 16% minder huurwoningen. En als we al kijken naar de vooruitzichten, dan zijn de afgegeven gemeentelijke bouwvergunningen altijd een interessante indicator. Nou, daarvan werden er in 2010 61.000 afgegeven. En ook dat was een forse daling, 16% minder dan in 2009. Dus dat betekent dat ook voor de korte termijn de vooruitzichten voor de woningbouw, woningbouwproductie, eh, slecht zijn. Zijn er verschillen per regio? Nou, we zien dus dat bij de vergunningverlening... er wel een flink verschil is. We zien dat bijvoorbeeld de provincie Utrecht... daar is men wel bouwlustig... 13% meer bouwvergunningen in 2010 afgegeven. Maar helemaal niet goed gaat het in Flevoland. Daar is het aantal verlende bouwvergunningen... met liefst 55% gedaald. Maar overal is het plaatje, ook voor de korte termijn... 16% minder vergunningen in heel Nederland afgegeven. En zowel in de huur als in de koopsector een duidelijke daling van het aantal afgegeven vergunningen. Ja, per regio verschilt het dan toch nog wel aardig. Heeft u daar een verklaring voor? Hebben we hebben niet onmiddellijk een verklaring voor waarom dat uh, zo is. Uh, het is vaak zo dat van jaar op jaar er per provincie wel eens wat schommelingen zijn. Maar de provincie Utrecht ja, het ligt op een mooie plaats in Nederland... waar de economische activiteit ook goed is. En kennelijk wil men daar wonen en er ook voor bouwen. Ja. De opmerkelijkste bewegingen dan nog in, in, in cijfers als het om de woningbouw gaat in 2010? Nou, dan valt op dat het in de koopsector ja, heel erg slecht is gegaan. Als er 40% minder koopwoningen worden opgeleverd... dan is het duidelijk sprake van dat de malaise op de koopwoningenmarkt... ook heel goed zichtbaar is op de markt voor nieuwbouw van woningen projectontwikkelaars, want zijn vaak de initiatiefnemers... voor de bouw van koopwoningen, die hebben toch duidelijk er minder trek in. En er zijn vorig jaar veel minder koopwoningen bijgekomen... dan in hele lange tijd het geval is geweest. Dank u wel. Meegeluisterd heeft hoogleraar vastgoedeconomie... Dirk Bouner van de Universiteit van Tilburg. Een heel goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoorde het zeggen. In 2010 bijna 56.000 nieuwe woningen zijn er gereed gekomen. Toch ruim 32 procent minder dan in 2009. Uw reactie? Ja, je programma heet Goedemorgen in Nederland, maar zo uh, goed is hij morgen vanochtend dan niet dat ze dit horen. Want dit is heel slecht nieuws natuurlijk, ja, op heel het? veel manieren. Ja. Lag het een beetje in de lijn der verwachtingen of bent u overvallen? Nee, overvallen lijkt me niet. Nee, niet te zeggen dat ik alles van tevoren weet, maar we weten gewoon dat bij nieuwbouw, gaan we over jaren kijken, hè? dus iets, je bouwt een woning niet binnen een jaar van plan tot de oplevering. Dus wat we nu zien is eigenlijk de echo van de economische crisis. Maar hij komt heel hard aan. Dat is wat net aangegeven is gegevens meneer Vergeerde, De cijfers liegen er niet om. Ja, u zegt de, de echo van de crisis. Is er nog een andere verklaring voor de lage productie van woningen? Nou, ik denk dat het heel erg ligt in het verlengde van consumentenvertrouwen. Ik denk voor nieuwbouw moet je een soort extreme vorm hebben van vertrouwen in de economie als consument. Want uh, ja, je committeert jezelf voor een hele grote verplichting. Hè? Een nieuwbouwwoning uh, vergt toch vaak meer dan twee ton gemiddeld. En je weet van tevoren, bijvoorbeeld hier in Tilburg reekent net rond. En daar staan nog steeds projecten te kopen. En dan kan je volgend jaar je sleutel krijgen. Dus dan weet je één ding zeker. Over een jaar moet je betalen. Maar mm -hmm. je weet niet bijvoorbeeld of over een jaar je eigen woning dan verkocht is. Dus je ziet eigenlijk, het is dus de economie. en de woningmarkt als onderdeel daarvan, en als resultaat daarvan ook, heeft het daar gewoon heel lastig mee. En consumenten zijn dus heel voorzichtig. Kleine aankopen doen we weliswaar wat beter, nu en wat sneller. Maar grote aankopen, zoals een woning, zeker een nieuwbouw. Ja, daar, daar moet je toch heel veel vertrouwen hebben. En dat is er blijkbaar nog niet. Maar die economie die trekt weer aan, horen we van alle kanten. Dan zou je toch verwachten dat mensen weer wat meer vertrouwen krijgen. En dat die woningmarkt ook wel weer aantrekt klopt, ja. Nou, vorige week was uh, Gerhukke van de NVM ook in het nieuws met de cijfers over de prijsontwikkeling. Uh, maar hij klaagde een beetje openlijk over het feit dat het vertrouwen onder de consumenten wel komt op basis van economische cijfers. Maar de overheid helpt ook niet heel erg. Hè. Dus uh, het, de woningmarkt komt de laatste maanden, iedere maand wel in het nieuws. Maar dan op basis van nieuwe regels en, en gedachten over bijvoorbeeld aflossingsvrij hypotheken, tophypotheken, hypotheekrenteaftrek. En, en dat doet de vertrouwen ook geen goed. Hè? Dus er is een onzekerheid over de regels en het beleid. Dat is niet evident hoe dat de lange termijn gaat zijn. En ik denk dat heel veel Nederlanders daar toch wel wat moeite mee hebben. Ja, dus u zou pleiten om eh, minister eh, Hogevorst van Financiën... Eh, oud-minister Hogevorst van Financiën te laten vertellen... dat, dat er duidelijkheid moet komen. Ja, ik ben heel erg voor een discussie over de woningmarkt. Ik denk dat we dat eigenlijk al tien jaar lang dat dat mist. Ik denk dat heel veel van die regels inderdaad wel herzien zouden kunnen worden. Maar ik pleit er eigenlijk wel voor om dat in een keertje gewoon heel goed te doen en duidelijk en helder. En niet zo versnipperd zoals het de laatste jaar gebeurt. Dat we iedere keer weer een elementje uitpikken om daar eens over na te gaan. Denk hardop. En effectief verandert er nu betrekkelijk weinig. Maar er is wel een hele bruis in de verbinding nu. Ja, wat zou u mensen aanraden? Uh, huren, kopen, wat, wat is toch verstandig op dit moment? Ja, dat is heel lastig als financiële adviseur. Kijk, ik denk dat het heel goed is om, om heel behouden te zijn in je, in je planningen. Dus ik denk, ik kan me voorstellen dat mensen niet het volledige vertrouwen hebben om dan grote bedragen op tafel te leggen. Want ik denk, economisch gezien zijn we wel door het dal heen. Dus dat is niet zo'n probleem. En ik denk, de meeste mensen kunnen wel inschatten voor zichzelf of ze hun baan kunnen behouden. Of er weer, zeg maar, licht aan het eind van de tunnel is. Ja, en als dat er is, zou je op de woningmarkt zou kunnen beginnen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om die discussie over het beleid van de woningmarkt, dus vooral over zaken als hypotheek en aftrek en dergelijke, om dat gewoon een keertje af te ronden, om daar een duidelijk plan te maken. Zoals ook de aow verhoging bijvoorbeeld. Gewoon zeggen, oké, okay, wat is de situatie nu? Wat moeten we gaan doen? En vertel me, wat kan ik verwachten de komende tien jaar? En als dat één keer duidelijk is, denk ik dat er heel veel mensen dit initiatief gaan nemen. Maar nu, ja, ik durf het ook de mensen niet adviseren om het te gaan kopen, hoewel het op het moment helemaal niet verkeerd is. Nee, uh, want de prijzen zijn niet zo hoog op het moment. Nou nee, ik denk dat je op dit moment is er gewoon heel veel ruimte Je hebt enorm veel keuze als je het vergelijkt met tien jaar geleden. Dan moest je een woning binnen twee dagen hebben gekocht, ongezien vaak. Dat is ook heel ongezond. In die zin, de ontspanning die op de woningmarkt is, is om, om te gaan kopen helemaal niet verkeerd. Maar ja, ik kan me wel goed voorstellen dat je even van tevoren goed moet weten of, of het spel waaraan je begint de komende vijf jaar gelijk blijft in de regels. En ik denk dat daar de politiek wel de handen in eigen boezem mag steken om daar gewoon een keertje openlijk over te gaan praten. En dan wel graag snel en, en helder. Duidelijkheid moeten komen. Dank u wel, hoogleraar vastgoedeconomie. Dirk Brouwer van de Universiteit van Tilburg. Ranking the news. de nieuws. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Nu de IJslanders het ICEF akkoord hebben afgewezen, kan Nederland nog altijd niet de voorgeschoten miljarden euro's terugvorderen. Zou de staat het geld terug kunnen krijgen door beslag te laten leggen op IJslandse schepen in de Rotterdamse haven? Advocaat Filipien Beerman van Kernkamp-advocaat in Rotterdam... die heeft het antwoord. In Rotterdam is het uh, makkelijk om beslag te leggen. Dat kan op schepen, uh, dat kan op materialen, ertsen, uh, noem maar op. Alles uh, wat zich in de Rotterdamse haven bevindt. Het gaat heel erg makkelijk. Je dient bij de rechtbank een, uh, een verzoekschrift in... waarin je summeer de vordering uh, omschrijft. En op basis daarvan geeft de rechtbank toestemming. Dan gaat een deurwaarder beslag leggen. En dan worden alle, alle goederen... Uh, Blijven vastgehouden. Van belang is dat er een uh, vordering bestaat op, uh, uh, op een partij... ...en dat die partij ook goederen heeft. Nou, ik heb hier begrepen dat uh, de IJslandse staat bedragen heeft betaald. Uh, als daaruit inderdaad kan worden afgeleid dat de IJslandse staat de schuldenaar is... ...dan zouden er dus materialen of schepen uh, van IJsland in de Rotterdamse haven moeten zijn. Uh, de vraag is in hoeverre dat het geval zal zijn... Uh, IJsland is, is geen communistisch systeem, dus niet alles is, is eigendom van de staat. Uh, aan de andere kant, als er indicaties zijn dat er wel eigendommen van IJsland in de haven zijn... Dan, uh, dan kan daar een vrij eenvoudig beslag op worden gelegd. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mail ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw minuut Ranking de Nieuws. We gaan terug naar Noordwijk. Thijs Boerens. Ja, dit zijn oude beelden van Juri uh, Gagarin die uh, de lucht ingaat voor het eerst. De eerste mensen in de ruimte. We zijn in Space Expo in uh, Noordwijk. En uh, Hans van der Landen, laten we even weglopen, want de muziek dendert door. Hans van der Landen van Space Expo, 50 jaar ruimtevaart, hè? Wat heeft het ons gebracht? Ja, 50 jaar bemande ruimtevaart en uh, ja, we kunnen tegenwoordig de ruimte ingaan. Uh, eerder gaat er ook weer Nederlander, eh, andere Kuipers, maar uh, dat is niet het belangrijkste wat de ruimtevaart ons gebracht heeft. Uh, veel belangrijker is de onbemande ruimtevaart, de satellieten die we de ruimte in hebben geschoten, de weersatellieten, de communicatiesatelliet. Kortom, we maken allemaal dagelijks gebruik van de ruimtevaart. Ja, we lopen nu door de expositie hier, we lopen nu ook de... Hal even in, want daar is ook wat bijzonders te zien. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die ruimtevaart zich ontwikkeld heeft... langs een lijn van eerst ja, een militaire wetloop... daarna uh, wetenschap, zoals u zelf al zei, en daarna eigenlijk... Ja, toerisme, hè? Ja, uh, daarna komt de ruimte toerisme. Er zijn al wat uh, toeristen de ruimte geweest. Wij noemen dat eigenlijk uh, vluchtparticipanten. En uh, die vluchtparticipanten zijn met een Russische Soyuz, net zoals andere Kuipers, dus naar de ruimte toe gaan, naar het internationale ruimteschon. En daar hebben ze dan een week verbleven. De kosten waren ongeveer 20 miljoen dollar. En uh, ja, ze kwamen natuurlijk aan boord van het ISS. En het ISS is eigenlijk geen hotel voor toeristen. Dat is een wetenschappelijk onderzoekscentrum. En uh, daar horen geen uh, toeristen... En... En gelukkig is uh, Ben Drosten bezig met een nieuw uh, programma, uh, echt een uniek programma. Ja, u haalt hem aan, ik staat naast u. Ben Drosten, u bent van Space Expedition Curaçao. U bent ook voormalig bevelhebber van de luchtstrijdkrachten uh, in Nederland. Uh, u begeeft zich nu op een compleet ander gebied. Ja, maar buitengewoon interessant. 50 jaar na Gagarin en overigens ook vandaag toevallig 30 jaar na de eerste Space Shuttle Flight... Uh, ...lanceren wij vanmiddag bij de persconferentie wat mooi nieuws over uh, wat onze company gaat doen. Voor de helderheid, u bent uh, een van de pioniers die bezig is met commerciële toeristische vluchten naar de ruimte. Hè? Hoe ziet dat eruit? Ja, samen met Harry van Hult, een luchtmachtvlieger, mijn achtergrond is ook luchtmacht zoals u zegt... Uh, ...hebben wij uh, Space Expedition Curaçao opgericht en daarmee gaan we vanaf 1 januari 2014 commerciële vluchten vier keer per dag de ruimte in maken met, met betalende passagiers. Ja, u heeft het al eerder gezegd, 2014 is de streefdatum. Veel mensen hebben toen gezegd, dat kan haast niet. Hoe staat het ervoor? Ja, goed. Uh, goed. We zullen dat vanmiddag ook merken tijdens de persconferentie. Uh, alles uh, lijkt uh, te kloppen om die datum te halen. Uh, we hebben ook al uh, de nodige passagiers die, uh, die een ticket bij ons hebben aangeschaft. Uh, vanmiddag lanceren we officieel de, markt, uh, de marketingcampagne. Dan kan men dus... Tickets kopen, Maar we hebben er al vijftien van mensen die gewoon zo geïnteresseerd zijn. De belangstelling komt van de hele wereld. Ja, u wil nog niet bekendmaken welke Nederlanders een ticket hebben gekocht. Eentje is al bekend, Martin Schreuder, oud. Kan, ja. dat, kan dat zomaar? Ja, prachtig. Martin Schreuder is natuurlijk een luchtvaartpionier van de eerste orde in Nederland. Met zijn Martin R. Hij is 79 jaar, wordt volgende maand 80 jaar. Ja, als hij vandaag de dag de lucht in zou gaan met ons. Maar hij moet even twee jaar wachten nog, dan zou hij de oudste astronaut zijn, want John Glenn is geloof ik tot nu toe de oudste... die was 77 of 78 jaar. We lopen nog even naar een tafel hier, een tafel... een tafel waar uh, Hans van der Lange van Space Expo trots op is... want hier zien wij een handtekening van... Nieuw Armstrong, hè. En uh, Nieuw Armstrong die geeft normaal gesproken helemaal geen handtekeningen... maar het is ons gelukt dus om een handtekening op onze space-tafel uh, te krijgen... tussen alle andere uh, ruimtepioniers. Uh, Nieuw Armstrong was de eerste man die op de maan uh, heeft rondgelopen. Ja, en... Uh, hij, dat deed hij toen hij een jaar of 38 uh, oud was. En toen had hij zoiets van, ja, ik kan mijn hele leven gaan vullen met lintjes uh, doorknippen... en vertellen hoe de eerste voetstap ging. Dat heeft hij uh, niet gedaan. Hij wilde dus eigenlijk helemaal niks meer te maken hebben met die hele maanlanding. En uh, is gewoon zijn leven verder gaan leiden. Hij is hoogleraar geweest op een technische universiteit in uh, Amerika. En eigenlijk, eigenlijk, onze eigen wubbelokkels is precies hetzelfde aan het doen. Zo'n ruimtevlucht, zo'n commerciële ruimtevlucht kost 95.000 euro. Heeft u het te veroveren? Uh, nou, als ik het geld zou hebben, dan uh, kijk ik wel even naar Ben Drossen. Dan wil ik wel met hem mee. Succes vandaag met uh, alle festiviteiten hier in Space Expo... Um, uh, als het gaat om 50 jaar bemande ruimtevaart. Thijs Boedens. <middels> Straks, hoge SS'ers kregen na de oorlog... hoge posities in Duitse overheidsdienst. Maar nu eerst het goede nieuws. Positive News Network. Bij Verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer stond de humor al hoog in het vaandel. Maar nu hebben ze iets hilarisch bedacht. Bert en Tiemersma. Een cartoon laten maken van je eigen auto-ongeluk. Wat een mop. Nou, het is een ludieke actie en een ludieke oproep om het wegverkeer in Nederland steeds uh, veiliger te maken. En wij denken dat we hiermee, met die ludieke actie, uh, daarmee een extra impuls geven. Oké, okay, dus het is voor de verkeersveiligheid. Waarom doen we dat? Omdat namelijk uh, die kleine ongelukjes die zo vaak voorkomen in Nederland... dat mensen dat mentale deukje wat je oploopt, toch die angst even achter stuur te zitten... even net nog oplettender te zijn, dat het blijft soms mensen bij. En door dat van je af te schrijven, soms van je af te praten en in de vorm van humor... ja, dan krijg je daar een, een mooie vorm van, uh, van verwerking van. Auto total los, maar mensen staan in schaterlachen aan bij. Nee, het gaat om de, om de kleine, simpele blikschade uh, die je oploopt. Dus geen andere vormen van, uh, van letsels. Op de A2 staat een auto in brand. We maken er een tekening van. Nee, letsel en erger doen we niet. Het gaat echt om die kleine, ja, die kleine ongemakjes die blikschade veroorzaken. Die kun je in een cartoon laten omzetten. En wat kost dat? Het kost 0 euro. Oh, nou, dan is het wel leuk. Positive News Network. Na veel discussie zijn de Zweden eruit. Pippi Lankhuis komt op het nieuwe 20 biljet. Wie hebben we aan de telefoon? Ik heb Pippi Lankhuis. Ha, ah, Pippi. Denk je dat ze in het buitenland nog Zweeds geld aan willen nemen als jij erop staat? Of wordt Zweden nu helemaal niet meer serieus genomen? Dat zal ik je zeggen. In Egypte, daar liggen alle mensen met hun voet op het hoofd kussen. Ik ben overal geweest in de wereld. Ja, ook aan de telefoon Niels Hockerson... die wel meegedongen heeft naar een plekje op het 20-Kronen-biljet, maar helaas afgevallen is. Vervelend voor u, meneer Hockerson. Maar dat was toch helemaal niet erg? Dat was juist grappig. In Nederland wil men nu Nijntje Pluis op het 20-Euro-biljet gaan zetten. Maar er gaan ook stemmen op om Jip en Janneke af te beelden, want die schijnen voor iedereen begrijpelijk te zijn. Nee, dit liegt je maar. Positief Network. Heb je ook een voorbeeld van een grap? Nou, dat was iemand die zag een mooie blonde vrouw. En die stootte tegen een lantaarnpaal aan. Nou, daar staat iemand van. Uh, daar staat bijvoorbeeld de tekst in: zal ik maar invullen. Het licht stond op blond. Bij het meer van Rotterdam waar de mensen graag komen: om te zonnen, te baden of om gewoon lekker weg te dromen. Uh, we hebben een begraafplaats in onze gemeente waar we dus niet alle gegevens van hebben. Die zijn in het verleden ergens een keertje kwijtgeraakt of zoek geraakt. En wij zijn nu met een speurtocht bezig om die toch weer op een of andere manier uh, boven tafel te krijgen. Boven tafel? Mevrouw de Aker, u weet gewoon niet wie er bij u in Oldambten allemaal onder de grond liggen. Maar net als het tijd gaat het leven op en neer. En voordat je het weet is daar de herfst alweer. Je bent gewoon een paar dooien kwijt. Hoe kan dat nou? nou het kan zijn dat het gebeurd is van de, de, de kerk naar de gemeente Finsterwolde destijds. Nou, Die hebben het, een fusie aangegaan met uh, de andere gemeente in de omgeving. En toen is het Rijderland geworden. Nu is er dus weer een herindeling geweest. Nu nou is het dus gemeente Oldamt geworden. En op den duur ja, is, is, het, is het gewoon zoek geraakt. Ja, ik vind het wel slordig hoor. Zou u uh, onvindbaar willen zijn na uw dood? Nou, is het slordig of is het niet slordig? Het kan gewoon gebeuren. Het blijft mensenwerk. Het goede nieuws het werd u gebracht door Sander Bartling. Et c'est Bruxelles. Le monde appelle. C'est pas New York. C'est pas envers, c'est pas Paris, c'est pas pareil, Bruxelles ici, ici Bruxelles. Bienvenue à Bruxelles, la première vue n'est pas très belle, la capitale du surriève, on te donnera le manuel. Ici Bruxelles, le monde a fait, c'est pas New York, c'est pas C'est pas Paris, c'est pas pareil, Bruxelles ici. Ici, Bruxelles A Bruxelles, l'Europe fait belle. Avec l'air pur de ses sommets, elle fait pas souvent dans la dentelle, ça fait dresser nos cheveux rebelles. Ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, c'est pas Anvers, c'est pas Paris, c'est pas pareil, Bruxelles rebelle. Ici Bruxelles. S'enroulotte, entre espoir et crainte il flotte. Les orchestres à bretelles jouent du multiculturel, de tous les styles font un cocktail. La société au pluriel, et ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, c'est pas Anvers, c'est pas Paris, c'est pas pareil. Bruxelles ici, ici Bruxelles. Uit België komt Jean Toujours, ici Bruxelles. De SS'er die Anne Frank en haar familie in 1944 oppakte, Karl-Joseph Silberbauer, die blijkt na de oorlog jaren voor de Duitse geheime dienst gewerkt te hebben. Dat ontdekte journalist Peter Ferdinand Koch in Amerikaanse archieven, zo werd gisteren bekend. Rob Zaverberg, correspondent in Berlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft die journalist nou verder precies ontdekt? Nou, kijk, die heeft dus in Amerika uh, ontdekt dat de. SS er eigenlijk, die Anne Frank... in uh, 1944 in Amsterdam heeft uh, opgepakt... samen met haar familie en wat andere mensen. Ja, daarna gewoon na de oorlog... een goed betaalde baan... bij de Bundesnachrichtendienst, de Duitse geheime dienst heeft gekregen. Dus in een democratisch land. Ja, en uh, die zilverbouwer... Ja, die, uh, die had natuurlijk goede contacten... Uh, onder zijn bruine vrienden. En die heeft daar nieuwe spionnen gerecruiteerd. Ja, wat was zijn rol precies... bij de arrestatie van Anne Frank en haar familie? Nou kijk, hij, heeft, uh, hij werkte voor de... Voor de politie, voor de Gestapo, voor de SS en voor de SD. En uh, hij heeft toen een tip gekregen waar Anne waar Frank uh, precies zat met haar familie. En heeft uh, hen daar gearresteerd, dus op de Prinsengracht in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ja, bij, bij het verhoor eigenlijk, daar heeft hij altijd uh, gedreigd met martelingen of ook martelingen toegepast. En uh, het is een vreselijke man die gewoon na de oorlog uh, in, het, in het democratische West-Duitsland een nieuwe baan kreeg. Nou is hij niet de enige geweest hè, die een nieuwe baan heeft gekregen in het nieuwe Duitsland. Nee, nee, nee, zeker niet. Ik bedoel, uh, ja, het is, ook, het is ook moeilijk als een heel land, als uh, grote delen van een land lid zijn van een van, een, uh, van de heersende partij, in dit geval de NSDAP. Uh, en natuurlijk ook veel mensen ja, voor, de, voor de SS vreselijke dingen gedaan hebben. Maar... Uh, ja, kijk, het derde Rijk had, had natuurlijk uh, 6 miljoen doden en de holocaust op het geweten. En het is een beetje raar dat de geallieerden toen uh, ja, in, in het westen van, uh, van Duitsland uh, niet zo streng de nazi's uh, weggezuiverd hebben... als uh, dat wat uh, de Sovjets bijvoorbeeld in de communistische DDR in het oosten van Duitsland wel deden. Ja, en, uh, je ziet dus dat bij die BND, die, die Duitse geheime dienst, ja, na de oorlog gewoon nog twee, 200 uh, oud-SS'ers konden werken. Toch merkwaardig dat het zoveel jaren pas uh, bekend is geworden, zoveel jaren later. Dus deze bejaarde journalist uit Duitsland, die is in Amerika op eigen risico, op eigen houtje gaan, gaan speuren, en heeft het net ontdekt. Ja, en het is, het is een beetje pijnlijk voor Duitsland. Dat blijkt ook uit uh, gesprekken bijvoorbeeld die ik heb gevoerd met de directeur van het Anne Frankhuis in Berlijn. En ja, die mensen zijn echt zeer teleurgesteld. Ja, uh, nog verdere reacties van uh, Duitsland, vanuit Berlijn? Nou, eigenlijk eigenlijk heel weinig. Ik bedoel uh, meestal uh, na, na zo'n onthulling en het is toch wel ja toch wel echt een onthulling geweest, want Anne Frank is natuurlijk uh, wereldberoemd. Uh, hoor je alle politieke partijen opeens moord en brandschreeuwen, de Groenen uh, dus van links en rechts uh, de conservatieven, de liberalen, de sociaaldemocraten. En deze keer afgelopen maandag, gisteren, helemaal niets. En ja, dat vond vooral het, de mensen van het Anne-Frank-centrum zeer, zeer pijnlijk. En men vindt ook uh, dat het geen goed beeld van de Duitse democratie geeft dat men 70 jaar lang gezwegen heeft terwijl bijvoorbeeld uh, de kritiek in de Uitland, altijd wel uh, over de Oosten gericht was, de stasi-archieven van de communistische geheime dienst, die waren altijd ...geopend sinds 1990. En ja, tot nog toe is de, de archieven dus van die West-Duitse geheime dienst... ...die nog steeds actief is, ja, die zijn dus lang dicht geweest. Ja, hoe verklaar je dat, dat het vroege west duitsland ...daar zo, zo geheimzinnig altijd over heeft gedaan? Nou ja, het kenmerk van een geheime dienst... Dat geldt in Duitsland, maar ook in Nederland of in andere landen. Is dat dat dingen geheim moeten blijven? Daar mag je niet over spreken. En uh, zodra dingen uh, openbaar worden, ja, dan is het niet meer. Mogelijk om in het geniep, zeg maar, informatie te verzamelen. En uh, daarom, daarom is men, ja, is men zeer voorzichtig om de eigen archieven uh, te openen. Want dan geef je natuurlijk geheime, uh, geef je prijs en je contacten bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk gevaarlijk. En ja, pas sinds pas, pas zeer kort nadat een, een, een 24-jarige student iets uh, over uh, Gustavo Chef Barbie heeft uitgevonden, zijn er nu. Pas vier historici bezig om uh, de bnd archieven een, uh, enigszins te openen. Ja, um, 70 jaar later is er duidelijkheid dat het archief nu wel helemaal open gaat wat betreft die periode? Die Onder begeleiding van de geheime dienst. Dus je weet nooit of de dossiers al zijn uitgekampt of ze al zijn zwart gemaakt. En ja, er komt nu, uh, nu de laatste nazi sterven, komt het dus eindelijk uh, langzaam een eind aan. Dankjewel, Rob Zaverberg, correspondent in Berlijn. Illegale wapens nemen fors toe in Nederland. Dat straks na tien, politiebond ACP, die maakt zich daar grote zorgen over. Nederlandse hulpverlener van het Rode Kruis is net terug uit het rampgebied in Japan. Zometeen haar ervaringen. En ook nog het ochtendhumeur van tonkas. In het vervolg van Karel Goedemorgen Nederland. Na reclame en journaal van 10 uur. Door Al Troskamer heeft elke zaterdag de politiek aan tafel. Er heerst een wind van nationalisme. Iedereen kijkt naar binnen in zijn eigen notendopje. Over bestuur en maatschappij. En wat zijn de gevolgen voor Henk en Ingrid als wij uit oh, Europa? U ook inmiddels. Over binnen- en buitenland. Een uitzending als deze wordt geïnterpreteerd. Ook door de Libische ambassade. Troskamer Elke zaterdagochtend van 11 tot 12. Het gaat u toch niet meemaken? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.